Zes uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedenavond, een zware aardbeving in Oosten-Turkije. Doorbraak over schuldencrisis op EU-top onwaarschijnlijk. En Tunesiërs stemmen in eerste vrije verkiezingen. Het weer vanavond en vannacht helder. Het kolt af naar 5 graden aan zee en 1 graad in het oosten. Want in maart kan het aan de grond vriezen. Morgen volop zon met maximaal rond 12 graden en een stevige Zuidoostenwind. Dinsdag toenemende bewolking en regen bij een graad of 12 En daarna licht wisselvallig. Het oosten van Turkije is rond half twee vanmiddag getroffen door een zware aardbeving. Volgens eerste schattingen, op basis van berekeningen van een Turkse aardbevingsdienst, zijn er 500 tot 1000 doden gevallen. De beving had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, wat is het voor gebied? Ja, dit gebied is uh, nou ja, veel minder dichtbevolkt als het westen van Turkije. Hè. Rondom steden als Istanbul of Ankara wonen gewoonweg veel meer mensen. Maar... Uh, dit oosten, zuidoosten van Turkije moet je je voorstellen... is vooral een heel erg bergachtig gebied... Uh, geklemd tussen de grenzen van Iran en Irak. Maar daar liggen een aantal steden waar toch behoorlijk veel mensen wonen... zoals de stad Van, 300.000 inwoners. Uh, en de stad die het, ja, het, het ergst getroffen is, Ergis... toch ook een stad van 75.000 inwoners. Dus dat is voor Nederlandse begrippen toch best grote plekken. Uh, we weten nu dat er in Ergis... Uh, tenminste 25 gebouwen zijn ingestort en uh, volgens verschillende bronnen uh, zijn naar zo'n 50 doden geteld inmiddels uh, 400 gewonden in de ziekenhuizen opge opgenomen. Overigens is een deel van dat ziekenhuis ook ingestort, wat ook wel aangeeft hoe ernstig uh, de schok is geweest en het effect van die schok uh, op die plek. Ja, het uh, rampgebied is vrij groot. Is het uh, toegankelijk? Is het uh, makkelijk om een beetje een beeld te krijgen van het aantal doden en de ravage en zo? Of uh, beperkt zich dat tot die steden? Nee, nou het, het moeilijke is natuurlijk om uh, een compleet beeld te krijgen van uh, de gevolgen van deze aardbeving. inderdaad een erg groot gebied waar die aardbeving te voelen is geweest. Uh, niet alleen in Van, maar zelfs helemaal naar het westen bij Diyarbakir, in Erzerum, in Tunjeli. Veel noordelijker dan Van. Op al die plekken zijn de schokken uh, gevoeld. Dus dat dode aantal uh, waar we nu naar kijken, zo'n 50 doden, dat kan heel erg snel oplopen. Omdat we gewoonweg niet weten hoe de situatie is op andere plekken. Er zijn plekken waar de telefoon niet werkt waar de hulpdiensten nog niet hebben kunnen komen. Geluk bij een ongeluk is natuurlijk wel dat bij deze aardbeving... dat dat midden op de dag heeft plaatsgevonden. En dat dus veel minder mensen binnen zijn... dan het geval zou zijn bij een beving in het midden van de nacht. Maar goed, hoe groot dat aantal slachtoffers ook is... de paniek en vooral de schok in dat hele gebied is ontzettend groot. Hoe pakt Turkije de hulpverlening aan? Nou ja, wat ik nu hoor op de Turkse televisie, de, de mensen, de kenners die dit al vaker hebben meegemaakt... die zeggen nog nooit eerder hebben hulpdiensten zo snel gereageerd als vandaag... Uh, hoewel bijvoorbeeld in de eerste uren er geen ambulances waren in Ergis, uh, op de plek waar het nodig was. Nu zien we dat er honderden reddingswerkers bezig zijn. Het Rode Kruis heeft al tenten gestuurd. Uh, grote aantallen dekens, voedsel, zelfs de premier Erdogan is direct afgereisd naar het gebied. En wat opvallend is, zelfs Israël heeft hulp geboden. Uh, zoals je weet, diplomatiek gaat het natuurlijk niet erg goed tussen uh, Turkije en Israël op het ja. moment. Maar nu heeft de regering daar toch hulp aangeboden. Wellicht dat door deze crisis die twee landen toch dichter bij elkaar kunnen komen. En dat was Bram Vermeulen. Al de hele dag vergaderen de leiders van de Europese Unie. In Brussel proberen ze een oplossing te bedenken voor de economische crisis. Correspondent Joris van Poppel volgt het voor ons. Uh, Joris, Nederland zet zich al een tijd in voor een speciale begrotingscommissaris... die de schulden van de landen in de gaten moet houden... Heeft premier Rutte al resultaat geboekt? Ja, een heel klein stapje, een heel klein resultaatje. Dat idee van Nederland, een speciale begrotingscommissaris die boetes kan opleggen om landen te straffen die, die te veel schulden maken. Uh, dat idee staat nu op papier, op een Europees papier. De raadsconclusies, zoals dat heet, papier met Europese sterretjes erop. Uh, mm. Dat betekent, dat is in ieder geval een, een eerste stap. Uh, maar de vraag is natuurlijk. Hoe streng mag die begrotingscommissaris zijn? Hoe hoog zijn de boetes? Die concrete invulling is cruciaal natuurlijk en die is er nog lang niet. Dat gaat allemaal bestudeerd worden. Woensdag wordt er verder over gepraat. En ook daarna, gaf Rutte al toe, zal er ook nog veel worden gesproken voordat die er daadwerkelijk ook is. Nou hebben de twee grootste spelers, Frankrijk en Duitsland, een gezamenlijke persconferentie aangekondigd. Zijn ze het dan toch eens geworden? Nee, nog lang niet. Ze, ze deden wel alsof. Er was een gemeenschappelijke persconferentie net. Sus Merkel en Sarkozy stonden als, als zus en een broer naast elkaar om uit te stralen dat ze het eens zijn. Maar dat is toch vooral schijn hoor, want de, nou ja, ze zijn het op heel veel punten oneens. En de voornaamste vraag is en blijft toch, wie gaat er betalen voor de... Eurocrisis, voor de Griekse crisis, komt daar een gemeenschappelijk Europese oplossing voor? Gaat de, het Europese noodfonds daar veel aan betalen of zullen dat toch de landen zelf op de eerste plaats moeten doen? Klein puntje lijkt Merkel gescoord te hebben. Dan gaat het over de Europese Centrale Bank. Frankrijk wil graag de Europese Centrale Bank inzetten... om uh, veel geld te kunnen pinnen om de crisis te bestrijden, om het zomaar te zeggen. Maar uh, dat vindt Duitsland en ook Nederland een heel slecht idee. Sarkozy moest net toegeven op de persconferentie... die Europese Centrale Bank die is en die blijft onafhankelijk. Dus dat lijkt erop dat Sarkozy Frankrijk daar wat dat betreft in ieder geval niet zijn zin krijgt. Ja, nou is zo woensdag weer een top. Waarom duurt het allemaal zo lang? Ja, nou, om, om, omdat de verschillen enorm groot zijn. Omdat de belangen ook erg groot zijn. Um, en daarnaast moet ook Duitsland nog uh, Merkel moet nog naar haar parlement toe voordat ze überhaupt met iets in kan stemmen hier. Dat is een technisch punt, ja. maar het is enorm complex. Sarkozy uh, beschreven net, die zei we zitten met 27 landen aan tafel, maar ook met banken, financiële instellingen, IMF, Europese Centrale Bank. Uh, en iedereen uh, weet dat het om miljarden gaat en niemand wil dat natuurlijk voorop draaien. Uh, dus, nou, met zoveel mensen, zo grote belangen, dan is het niet gek dat het iets langer duurt dan gedacht, zeggen ze hier. Nee, dat is duidelijk. Nou, we spreken hier wel weer over. Dankjewel Joris van Popelhof. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong. In Amsterdam is een demonstratie van Turken uit de hand gelopen. Honderden demonstranten hielden een betoging op het Museumplein tegen de militante Koerdische beweging PKK. Daarna liep een groep van ongeveer 100 Turken naar een Koerdisch cultureel centrum in Amsterdam-West. Daar raakten ze slaag met de politie. Ook zijn er vernielingen aangericht. Bij de rellen is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt en een onbekend aantal mensen gearresteerd. De Turken zijn kwaad over de aanslagen in Turkije door Koerdische strijders... waarbij afgelopen week 24 Turkse militairen werden gedood. Daarna begon het Turkse leger een offensief... waarbij tientallen Koerdische strijders zijn omgekomen. Over drie uur sluiten de stembureaus in Tunesië. Tot nu toe heeft ongeveer 70% van de Tunesiërs gestemd... bij de eerste vrije verkiezingen van de Arabische lente. Negen maanden na de val van president Ben Ali... Ze kiezen een constitutionele raad die een nieuwe grondwet gaat opstellen. Daarna zal er pas een nieuwe regering kunnen worden gevormd. Correspondent Gianni Schipper van de Wereldomroep ging kijken bij de stembureaus. We staan hier voor een stembureau waar enorme rijen staan. Ik heb hier naast me... Josh Kuntjuris, tweede kamerlid voor het CDA. En? Erik Smaling, eerste kamerlid voor de SP. Wij zijn aan het waarnemen en u heeft volkomen gelijk... ik heb nog nooit zulke lange rijen gezien bij verkiezingswaarnemers die ik tot op heden heb gehad, het leeft. En dat zeggen de mensen ook. En dan hebben ze ook uh, uh, letterlijk en figuurlijk uh, een half uur of een uur voor over om te wachten. Maar uh, je ziet het, gigantische rijen. Je kunt uit tachtig partijen kiezen, dus die geven het de mensen wel te doen, uh, eerlijk gezegd. Heeft u mensen gesproken? Ja, we hebben ook mensen gesproken, ook gezien. Wij maken dus ook mee met name oudere mensen, die dus kennelijk niet kunnen lezen of schrijven. En dan vergeten ze bijvoorbeeld hun papiertje mee te nemen. Dan hebben ze wel een vinger al in een inkpot uh, gedrukt. Nou, dat druipt er vanaf. En vervolgens willen ze hulp. Dat iemand met ze meeloopt naar achter het hokje. Maar dat mag niet. Dus dan zijn we wel benieuwd wat die mensen dan stemmen. Maar het gaat tot nu toe in alle rust en gemoedelijkheid. En men heeft er ook wel zin in. U ziet dat gigantisch rijden. Ik zie een vrouw met een blauwe vinger. Wat is je eerste eis voor een nieuwe regering? Vrijheid en waardigheid niet Ik woon met Ali Daley, Hij is al acht jaar werkloos en hij maakt zich boos over de mensen die we net tegenkwamen. Dat een groepje wat we nu hier zagen en dat zegt dat verkiezingen verboden zijn. We leven hier in de tijd van Facebook, van internet. Ze proberen nu een andere crisis weer te veroorzaken tussen religieus of niet-religieus. Uh, verschillende vormen van religie, daar gaat het niet om. Wat mij betreft gaat het om de economie, uh, het, uh, het land verdrinkt in werkeloosheid, dat moet opgelost worden. En dat is waar het om gaat, het heeft geen zin om allerlei ideologische discussies te voeren. Ik ben in de dertig en ik ben nog steeds niet getrouwd, ik heb geen huis, ik heb geen werk. Dat is wat er opgelost moet worden en dat is wat heel, voor heel veel mensen in dit land geldt, de economie. Uh, we zijn nog niet moe van het wachten. Het is de eerste keer dat we echt kunnen stemmen, dus wij worden echt niet moe. ...door reportage van Janni Schipper, correspondent van de Wereldomroep. In Libië hebben de nieuwe machthebbers het land officieel bevrijd verklaard. Op het Centrale Plein in de stad sprak voorzitter Jalil van de Nationale Overgangsraad... ...de tienduizenden aanwezigen toe, en dat is in Benghazi. Hij bedankte de Arabische Liga, de Verenigde Naties en de Europese Unie... ...voor hun steun bij de opstand tegen kolonel Gaddafi. Ook zei Jalil dat Libië een islamitisch land is... ...dat de sharia als de basis van de wet ziet... Op het lijk van Gaddafi is vannacht autopsie verricht. Volgens de patholoog Anatome is gebleken dat hij is overleden... door een kogel in zijn hoofd, maar meer details wilde hij niet geven. In zijn woonplaats Apeldoorn is zanger Henk Plekett overleden. Hij was bekend als een van de havenzangers, Het duo dat sinds 1977 veel succes had in de volks- en feestmuziek. In 1983 scoorden de haverzangers hun grootste hit met S'nachts na tweeën. In totaal kregen ze negen gouden en zeven platinaplaten. In 2007 gingen de havenzangers uit elkaar, waarna Plekett solo verder ging. Hij was al enige tijd ernstig ziek. En Henk Pliket is 75 jaar geworden. Sport. In de Ier divisie eh, betaald voetbal is koploper AZ uitgelopen op FC Twente. AZ won zelf met 1-0 van Roda JC, dankzij een doelpunt van Erasmus Elm. Twente kwam tegen FC Groningen nog wel op een 1-0 voorsprong... maar de Groningers kwamen in de tweede helft op gelijke hoogte. PSV kan door het puntenverlies van Twente alleen op de tweede plaats komen... maar dan moet er wel gewonnen worden van Vitesse. Frank Wielard, gaat dat lukken? Dat is wel een hele grote maar op dit moment... met nog 10 minuten officieel op de klok. Daar komt nog wat extra tijd bij uiteindelijk. Staat het 1-1 in. Gelre en uh, weliswaar is de storm na de gelijkmaker van Vitesse richting de goal van PSV een beetje gaan liggen. Het is wel duidelijk dat twee ploegen nog echt wel voor de winsten willen gaan. PSV doet dat door voornamelijk de bal te hebben en het gaatje te zoeken in de hechte defensie van Vitesse. En de Arnhemmers zoeken het voornamelijk op de counter. Je hebt het gevoel dat er nog een ploeg gaat winnen. De storm weliswaar is een beetje weg, maar uh, PSV moet eigenlijk wel winnen natuurlijk. Is het aan zijn stand verplicht uh, om uh, te winnen bij, uh, bij uh, de Arnhemmers? En uh, ja, Vitesse wil het heel graag, want wil heel graag bij uh, boven in de subtop horen. Nog negen uh, minuten te gaan in Gelderdum. Vitesse PSV vooralsnog 1-1. De klassieker tussen Ajax en Feyenoord eindigde in 1-1. In de Amsterdam Arena kwam Feyenoord op voorsprong door de Vrij. Daarna werd Ajax-doelman Vermeer uit het veld gestuurd met een rode kaart. Ondanks dat Ajax toen met een man minder speelde, maakte Jan Vertongen er nog 1-1 van. Dan is er verkeersinformatie bij de ANBB. René Passet, goedenavond. Goedenavond. Een handvol files op de weg nu. Een ongeluk op de A2 bij Kerensheide. Daarvoor zit nog de A1 Apeldoorn-Amersfoort... tussen Voorthuizen en Barneveld, 2 kilometer. Op de A2 bent u veel tijd kwijt met uh, van Eindhoven naar Maastricht te rijden. Door dat ongeluk bij Kerensheide zat er 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A9 ook maar Amstelveen bij het Rotterpolderplein, 2 kilometer. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Baarsbergen en Driebergen, 3. Drie. En van Utrecht naar Den Haag vervolgens bij Knop het Oude Rijn nog eens 2 kilometer. Op de A28 zwolle Utrecht tussen Leuste en Soesterberg 3. En van Zwolle naar Amersfoort tussen Afrit-Ermelo en Strand Nulde 7 kilometer. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Zware aardbeving in het oosten van Turkije gevreesd wordt voor honderden doden. Regeringsleiders bij elkaar in Brussel om de schuldencrisis. Maar een doorbraak wordt niet verwacht. En de Tunesiërs mogen voor het eerst sinds de val van president Ben Ali naar de stembus. En dit was het NOS-journaal, zometeen de VPRO.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 Dus twijfel niet langer en kijk snel op peugeotwebstore.nl. Beleef bijzondere momenten tijdens een sneeuwschoenwandeling in Bregenzerwald en Vooralberg. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. Kijk voor al het voorraadvoordeel op de Peugeot 107 op peugeotwebstore.nl. Dit is Radio 1. VPRO. Studio Itzenderdaad. Studio Itzenderdaad. Studio Itzenderdaad. Studio Itzenderdaad. Zes Wat was ik wild en vuil. Zes Het ging vooral heel snel. Zover dit poëtisch moment. Nu tijd voor een echte vet. Hier is Marten Minkema. Ja, Welkom bij Studio Itzerda. Aan het begin van de avond. En de avond, wat is dat? Dat is wachttijd. Wachttijd voor de nacht. De dag is oud en moe. Het duister zal er verlossen... en de nacht zal alles voorbereiden op de nieuwe dag, morgen. Maar ertussenin loopt leven... Dat zijn de nachtbrakers. Aandacht ditmaal in Studio daar voor de nieuwe nacht die gaat aanbreken. En ik heet welkom onze gast Christine Weging. Uh, je was veel te vinden in die nacht. Uh, hoe ben je daar terechtgekomen? Uh, inderdaad. Ik, uh, ik ben ooit, uh, en dat is alweer een hele tijd geleden... Uh, was ik eerste hulparts in het uh, Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam. En dat was in de jaren 80. Eind jaren 80. En um, we uh, hadden hele vreemde werktijden. Ook omdat ik de eerste eerste hulparts was. En het eindigde om twee uur s'nachts. Oh, en dan ja. ging ik om twee uur s'nachts terug naar huis. Dus het was eigenlijk in het midden van de nacht... dat ik dan over de straat uh, fietste. En zo ben je morgenster geworden. En zo ben ik morgenster geworden. En wat, wat dat precies is, morgenster, daar gaan we het dadelijk over hebben. Um, uh, uh, we gaan erover dadelijk praten. Maar verder ook, we horen de geest van Alva... die mensen uit de straat haalt... We schuiven aan in het schuurtje van een sterrenkijker en laten de ravage horen in het leven van een snurker. Maar eerst naar het Drentse dorp Rode, daar woont de Arubaanse percussionist Ernesto Arandel. En bij de muziek die hij maakt, laat hij zich inspireren door de geluiden van buiten. Dat is het bijzonder de geluiden van de nacht. Want Ernesto slaapt maar heel kort en dan gaat hij wandelen in het donker. Heel einde wandelen om geluiden op te pikken die hij kan nabootsen met zijn instrumenten. Ik ben een nachtloper. Een nachtloper, wat is een nachtloper? Voor mij heel, heel erg veel. Ik ga uit de deur, ik doe de deur achter mij dicht. En wat zie je dan? Een wereld aan klanken. Een wereld, een totaal andere wereld. Een wereld vol, je zou eigenlijk bijna zeggen, magie. Voor mij dan. Dan begin ik te wandelen. Het is donker. Het is zo stil. Op een gegeven moment hoor je een soort geluid, een soort mystieke geluid. De nacht die geeft het je eigenlijk van hier jongen. Je bent bezig met geluiden hier. Mooi. Weet je? En je gaat steeds meer ontspannen lopen naar het geluid. En op de gegeven moment kijk je naar boven. Prachtige sterren. Al die sterren zo aan het blinken. Die, die, die twinkelen. Ik, ik, ja, blinken, maar het twinkelen vind ik nog mooier. Want ze gaan de lichtjes als aan en uit. En dan, dan hoor je allemaal dat, dat soort mooie geluiden van de, de, de, de sterren. Je hoort geen geluid, maar alsjeblieft. Ga met de fantasie mee, dan hoor je dat geluid. En als je goed kijkt daarboven, dan, dan is een ster die ineens Die laat los. Dus een, een soort vallende ster. Geweldig. Ik blijf lopen en ineens hoor ik een ritsel. Oh, een egel. Die steek over. Vracht. Prachtig om te zien hoe zo'n egel zijn best doet om over te steken. Nou ja, ik moet door, want ik ben aan het wandelen, toch? Nou, dan word ik een geritsel daar in het bos. Oh, ja, en zie je ziet wel, zo'n rat. moet zeker eten zoeken voor zijn, zijn jonkies of zo. Ik ben aan het lopen. En meer en meer inspiratie komt naar binnen. Meer en meer klanken. Meer en meer geluiden. Dan hoor je een, een, een soort gefladder. En ik ga steeds, uh, zonder dat ik weet, sneller lopen. Elke stap, bijna elke stap wat ik, wat ik uh, doe, wat ik maak... is nieuwe belevenis aan klanken. Belevenis aan geluiden. En ik wil ze allemaal hebben. De vreemdste geluiden dat je zelf niet weet dat ze bestaan. Als dus je goed luistert, ah, die kikker, die paden en zo zijn zo met elkaar... en het zingen en dat water, dat fascineert me zo, ja. En het is heel erg belangrijk, ik kan niet stoppen. Blijven lopen. Al ah, denk je van, goh, ik moet even de geluiden even stoppen... om die geluiden nog binnen in mij, zeg maar, op te nemen. Nee, ik kan het niet doen, ik moet blijven lopen. Waarom? Je blijft lopen vooraf, vooruit... En vooruit zijn allemaal andere geluiden. De winter vind ik, eh, vind ik echt heel erg eh, fascinerend. Want eh, zeker als het eh, sneeuwt en het, het, het vriest... dan krijg je een totaal andere geluiden weer binnen. Hè? Want dan door de sneeuw lopen... Prachtig. En de weekend lopen, dat is weer een ander verhaal. En de weekend, want dan heb je natuurlijk de uitgaande jongeren. En dan krijg je van alles. <laughs> en je je hoofd aan. Dus dan vroeg je, wie gaat nou om vier uur lopen? En wie, wie, wie gaat nou eh, om eh, half vier? Het is half vier, je moet aan slapen. En eh, ik begroet ze altijd met een glimlach en een zwaai. En eh, het is goed. Maar... Eh, ik heb in mijn jaren veel gereisd, uitnodiging, ook voor mijn muziek. Bijvoorbeeld in China, Chengdu. En het rare, het kan in de Antillen zijn, het kan in Canada zijn... maar elke keer, s'nachts, ga ik lopen. Al is de tijd gewoon verschil van Nederland naar China... maar s'nachts ga ik lopen... Ik ben op een zekere dag aan het wandelen in China, aan het lopen, s'nachts. En wat krijg ik nou deze keer? Zo'n uh, zo paard en wagen, want die Chinezen die zijn vol met um, groenten. En paard en wagen zijn ze aan het vervoeren um, naar de markt. En dan hoor je al dat, dat, dat geluid van de paard en dat, dat geluid van het metaal en, en dat, dat piepend en krakend geluid... Nou, dat is, op een gegeven moment, dan moet, dan moet ik, dan ben ik zo blij van, goh, dit is mooi, dit is echt een hele mooie geluid. En, en af en toe die pannen die af en toe tegen elkaar botsen en zo. En, en nou, dan, dan ben je blij, dan ga je lopen. En terwijl de Chinezen kijken naar elkaar van, oh, dit, wat is er eigenlijk hier aan de hand? die man is helemaal maf, wie gaat nou zo, nou ja, goed. Maar voor mij, zo belangrijk, die geluiden, nou, dat is China die gaan we een overstap maken bijvoorbeeld van Aruba. En in Aruba, en het maakt niet uit, ik heb het net verteld, weer s'nachts lopen. Je hoort de zee in de achtergrond. Je hoort de, de, de wind tegen de paanbomen. En je hoort af en toe, je ziet de kokosnoten, maar je hoort de kokosnoten geluiden maken. En heel ver hoor je zo'n zo zo zo meel, zo'n verdwale meel. Onweer. Hier in de verte begon je het die onweer. En ik blijf lopen. En dan kijk ik hier boven, zie je nou zo'n maan. De, de maan die... die, die eh, Net als je iets wilt zeggen tegen mij. Hè, tegen mij nee, dan kijk, het is soms heel erg helder. En de maan je dat hele doffe, bonk geluid op de maan. En als je goed kijkt, het klinkt raar. Het fladderen van een vlag, een eenzame vlag. Ik ben aan het lopen en, en, en het is zo veel, zo massa aan geluiden... dat je zo, zo kan um, uitzoeken van, god, dit is mooi, zoveel bijzonder. En, en het is zo, zo veel dat je eigenlijk... Niet kan stoppen. Je bent aan het lopen lopen. En eigenlijk heb je, je, je hebt een route van weet vandaag ga ik uh, 10 kilometer. Maar uiteindelijk wordt het 25 kilometer. Want die geluiden, je wil ze allemaal hebben. Nou, lieve mensen, gewoon probeer het gewoon. Als je het voor één keer, je denkt van nou ja, dit is raar, wie, wie gaat nou s'nachts lopen? Maar om de mooiste, de beauty, die schoonheid en geluiden aan klanken aan het leven mee te maken. Nachtloper Ernesto Arandel. Die geluiden in de nacht, hè? Oh, ja. de geluiden zijn veel intensiever, s'nacht. Ja. Ik denk dat het komt omdat er veel minder ruis is. Veel minder ruis. Veel minder ja, ruis. Veel ruis. Ja. Er staat veel meer op zich, die geluiden. Ja. Goed, maar we gaan nu eerst over naar de orde van de sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. We gaan over naar Frank Wilaert, Vitesse PSV. Ja, de grote vraag was, uh, wie wordt nou de winnaar van het weekend? Kan PSV zich daar nog bij aansluiten, aansluiten bij AZ? De enige ploeg die voor deze half vijf wedstrijd wist te winnen in het weekend in de top zes... En uh, daar leek het heel lang wel op, want na 18 minuten maakte Matafs 1-0 in Gelredome in Arnhem voor PSV. Maar na een klein uur voetballen werd het 1-1 door Wilfried Boni de aanvaller van Vitesse. Daarna was er een soort van padstelling waarin beide ploegen nog wel probeerden te winnen, maar het niet echt meer lukken, lukte PSV. Was er nog heel even... Dichtbij met een scrimmage vlak voor tijd. Met Matafs, Wijnaldum en Lens die allemaal in de buurt van de bal waren. Maar niet meer dan dat. Uiteindelijk niet het laatste zetje konden geven. Dus is AZ de grote winnaar. Want de enige ploeg in de top 6 die dit weekend weet te winnen. Daarachter Twente, PSV, Feyenoord, Vitesse en Ajax. Allemaal twee punten verloren dit weekend. Kortom, het is het weekend van Alkmaar. En dit is Studio daar. En Christine Weging zit naast me. Je was, moet ik zeggen, je, was, je bent het niet meer, maar je was een morgenster. Ik was een morgenster. Ik ben ja. sinds een paar weken gepensioneerd. Gepensioneerd morgenster, dat kan ja, ook. dat kan ook. Een morgenster is? Een morgenster is... Um, nou, het heeft heel veel betekenissen, maar de ja, betekenis die ik eraan ja. geef... is dat ik uh, ik speur de vuilnis af naar zaken die mij interesseren. Ja, ja, ja. En um, uh, ik... Je zoekt ze niet, zeg je ook, je vindt ze. Ja, het zijn, ze vondsten. Nee, het ja, ja. zijn vondsten. Nee, het zijn vondsten. Want als je uh, vindt en gij zult uh, zoekt en gij zult vinden. Maar in dit geval is het toch vaak dat als je niet zoekt, dan uh, opeens ligt het op je pad. Uh, uh, en uh, dat zijn vaak de mooiste vondsten. En hoe laat begint dat straks? Nou ja. Uh, want de huizen. In Amsterdam heb je het gedaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het centrum van Amsterdam. Tot een paar weken geleden woon ik in het Centrum van Amsterdam. En uh, dat is een prachtig gebied uh, om te fietsen. En als je fietst, dan, uh, hey, je kan natuurlijk naar de gevels kijken. Maar je kan ook naar de, naar de straatrand kijken, de stoeprand. En daar werd mijn blik altijd uh, uh, zeer sterk naartoe getrokken. En uh, ja, dat is eigenlijk begint dat al, hey, de vuilnis op straat zetten mag pas in de, in de vroege ochtende uren, voordat de vuilnismannen langskomen. Maar Amsterdam is natuurlijk toch ook wat vuilnis betreft dus, uh, uh, uh, ja. een anarchistische stad. Dus, dus uh, het gaat gewoon wacht, al uh, smiddags, ja. ja. s'avonds, oh, ja. uh, ja. s'avonds laat. Hm. En uh, ja, ja dan, uh, dan begint het. Ja. En waar, ik, waar kijken naar? Ik bedoel, ja, je zoekt dus niet, je vindt. Wat vind je? Wat heb je gevonden allemaal? Ik heb een voorbeeld bij je. Oh ja, ik zal het even uit mijn tas halen. Want ik, ik, ik, ik, ik zoek dingen die ik vervolgens aan elkaar koppel. En, dit, dit, um, oh ja, ja, ja. Ik ben ja, ja. een koppelaarster. Een koppelaarster, dat wordt het. Dat koppel. is het. Koppel ja. natuurlijk mensen, he. die ja. kan je koppelen. Maar je kan ook vuilnis koppelen, althans fondsen koppelen. Ja. Dan zou ik je zeggen, dit is uh, wat ik gevonden heb. Dat is een... Heel oud theevrouwtje. Dat lag daar ergens ja. op een berg. Een oh, poppetje. poppetje, poppetje op een theevrouwtje. Uh, een plank. Uit uh, Indonesië. Yeah. Gespijkerd op een plankje. En dit komt ergens uit een speelgoedkistje. Een enorme uitsmijter. Met dingen <laughs> in zijn horen van plastic. Als je die twee yeah. naast elkaar zet, dan zie je dus. Een theevrouwtje, theevrouwtje, wat eigenlijk een, een minderwaardig uh, sujet is in onze ogen. Yeah. En deze verschrikkelijk grote die tegen elkaar. En dan krijg je precies het omgekeerde Och, Ja, wat, wat, wat, die, die, die, die Want die zij geeft hem comfort. En, ja. uh, dit is een heel makkelijk voorbeeld van koppelingen. Dit is heel duidelijk. Nee, de, armen van de armen van die vrouw. Zie maar is, daar, zie... daar, daar, daar zoek je naar. Daar zoek ik naar. Want ik vind als iemand iets op straat zet... Is, is het functieloos geworden. Heeft het ja. helemaal geen functie meer. En mag ik er zelf mee doen wat ik wil? Ik kan er weer nieuwe functies aangeven. En, en dat, dat aspect eens. vind ik dus zo ontzettend spannend. Ja, ja, ja. ja. Zeg, um, uh, uh, de, de, de, de, je hebt natuurlijk meer morgensterren. Hè? Er zijn er zo codes onderling. Ja, ja, ja. Het ja, ja, dus is natuurlijk enorme concurrentie. Soms zelfs moordende concurrentie. Moordende concurrentie. Daar uh, heb ik niet zoveel last van, omdat ik natuurlijk niet echt voor. Um, voor geld hoeft te zoeken. Maar er zijn mensen die, uh, die hebben echt de spullen nodig... om vervolgens die in te leven en er geld voor te, de, uh, voor te vangen. En die me, me, hebben... Meer vraag ik me af tegenwoordig. Ja, ja, ja volgens mij ja? is dat meer. Ja. Ja, ja. Ja. De rise en fall van de mensen die langs de vuilnis gaan. En ja. nu is het echt een rise. En wat doet dat met de manieren onderling? Ja, die zijn, die zijn codeloos. Die denderen die oh. erop af. Die komen ook meestal met auto's. Die zetten een auto uh, naast zo'n hoop. En dan beginnen ze gelijk te trekken. En ja. ze wachten niet eventjes op hun beurt, want dat is de code. Je dat wacht. De, code. de eerste die er is, ja. die mag. Uh, uh, ja, die mag. En dan, dan moet de andere. Maar moet je zak ook dicht, hè, geloof ik, hè? Nee, maar het gaat niet. Ik ga natuurlijk niet in zakken. Het gaat nee, om. Ja, ja, ja. En dat is Wat in Amsterdam ja, zo leuk. Zo, ja. Er ligt zoveel ja, ja. buiten die zakken. Ja, ja, ja. Goed, terwijl de nachtmens op straat schuivelt, slaapt het overgrote deel van de bevolking. Hoewel, je hebt ook mensen die. Uh, die liggen maar wakker. Luister naar de, de snurker. Ik heb één man. Nu ga je eens eentje man. Maar afschuwelijk. Ik leef. Ik leef met die man tien jaar. Tien jaar. Tien jaar. Ik ben op zoek waar ik ook slapen. <lacht> Behoorlijk. Volledige bossen worden er doorgezaagd s'nachts. Maar het ergste is. Mijn lieve vrouw wordt er wakker van. Dus ik vind het helemaal niet prettig. Vraag het hem maar. Het is afschuwelijk. Ja, dat is killing. Of well, you kill yourself, if you kill your, your husband. <laughs> oh, afschuwelijk, afschuwelijk. Nou, het is nachtmerrie. Voor een vrouw van één man. Ja, dat is afschuwelijk. Ik, ik schijn in een soort coma te gaan. Dus ik weet het allemaal niet. Ik slaap heel erg diep. Dus ik, ik, ik, ik, ik hoor mezelf ook niet snurken. Dat vind ik nog het allerergste. Want uh, dan zou ik misschien mijn maatregelen kunnen treffen. Maar op het moment dat ik snurk, hoor ik het niet. Nou, ik heb heel veel gedaan. En dat werkt gewoon niet. En ik heb opgegeven... Nou... Want dat op laatste was één oplossing. Of oh, gewoon niet meer uh, samen zijn, schuiven, of ga ik vreemd, of uh, oh sorry, mijn hand. Maar je was er bijna van gescheiden? Nou, bijna wel. Maar, maar hij wel hard. Ach... Nou, dat is afschuwelijk, geroepelijk. <laughs> dat wil je zelf op <laughs> Ach nee, dat, ja, ik kan dat niet vertellen. Dus ik gevoel, het is echt gewoon grovelijk. Het is afschuwelijk, afschuwelijk. Nou, ik heb die ellende tien jaar al achter mijn rug en uh, nog steeds ben ik helemaal niet blij. En nou. Uh, ...zit ik steeds aan het denken, nou wat moet ik nog mee. Nou gelukkig heb ik nieuw huis, wat uh, heel veel ruimte, dat kon ik... Uh, nou dan slaap ik overal, en, uh, maar vind ik nog steeds afschuwelijk. Maar liever, dat is niet alleen voor, voor mij. Dat is niet alleen... Dat is voor mij ook een ja. Ja, akelig, omdat, omdat, omdat jij hoort niet. En jij hebt mij weer, dat ik moet weer onder de bank slapen. Ja. Dat is droog voor is jou. Ja. Maar weet je, door jouw snorken, jij denkt alleen dat dat ligt mij. Maar weet je dat, dat opeens, wij zijn nergens oud Wij mogen nergens, nergens bij iemand slapen. Oh, mij. Ja, door, door jou. Ja, dat omdat, is, omdat het ja. is niet alleen mijn nachtmerrie, ja. Ja. maar hij snurkt als de tering. Ja. Dan hele hij is wakker. Ja. Ja. En daarom wij hebben we heel veel vrienden verloren. Ja. En we mogen nergens slapen. Ja. Weet je nog? We mogen nergens slapen. Ja omdat als we slapen ergens bij vrienden of mensen of weet ik veel. Iedereen is wakker. Ja. En als die heeft één keer met jou meegemaakt. Dan volgende keer. We worden ja. niet uitgenodigd. En nee, nee. dat is het. Mm. Maar het is toch niet echt zo dat je niet meer bij vrienden wordt uitgenodigd? Oh jawel. Dat is er wel. Nou, zo nou, tussen bedrijven door. Ja, maar dat... Uh... Dat zeggen je hier niet direct, maar je voelt het wel aan dat het een probleem, een probleem vormt. Ja, nee. Niet prettig. Ja. En begrijp je hoe verdrietig is dat? Ja, nou ja goed, dat is gewoon een ramp. Dat is ook een ramp. Dat is raar. Maar weet jij is zo graag een oplossing? We ballen eraf. Dat Er is geen oplossing. Dit is dit is. Christine, je bent, je bent, ook, je bent arts. Hè? Dit is een duidelijk voorbeeld van apneu, hè? Nou ja. Zou is, dat, toch? Ja, dat, ja dat, dat, dat bleek het te zijn ook. Nou ja, dat zou ja, kunnen. 27 ja. keer per minuut, per uur zal dat toch wel zijn? Houdt hij op. Ja, houdt die per op, minuut, met is dat dan? Is dat nee, ja, dat zou kunnen. Oh, ja, dat gaat heel. Is echt gevaarlijk, maar het is. Heel zie je, heftig. Het is in ieder geval min of meer opgelost, want er staat zo'n masker op zijn hoofd. op zijn gezicht heeft s'nachts. Met een beetje overdruk. En dan schijnt het allemaal wel. Ja, we, we, we, we, we hebben het over, over, over afval in, in de stad, in Amsterdam. Spannend, Moor, ja. ja. De, de, de verschillende wijken. In de ja, ja, ja, In mijn, mijn, mijn voorkeurswijk was het centrum. Dat vind ik echt fascinerend, omdat daar heb je kantoren... je hebt mensen die daar wonen. Je hebt, uh... Om de spullen te zoeken. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat is altijd weer uh, spannend. Maar in de woonwijken, ja, daar is toch meer gewoon, gewoon afval... Uh, ja. En stoelen en tafeltjes. En daar ben ik niet zo heel erg in geïnteresseerd. Maar voor je kinderen heb je bijvoorbeeld wel... Uh, mm, dat de, heb ik wel de, gedaan, zeker. Ja. Ik werk ook wel volgens opdrachten. Zeggen ja. ze van, <laughs> nu wil ik dit ja. of dat. Ja. En dan uh, speur ik daarnaar. Bij toeval. Hè, mm -hmm. Moet ik dat dan toch, loop ik er tegenaan? En hoe het gepresenteerd wordt in Amsterdam. Je ik, ik, ik hebt ook allemaal verschillende wijken. Maar uh, ja. er is ook verschil ja. in natuurlijk. Ja, hè? ik vind dat in het centrum het mooi licht. Mooi, mooi licht. Ja, het, het vuilnis is mooi Wat om is naar dat? te kijken soms. Nou ja, dat, het, dat het zijn niet van die ongeorganiseerde hopen, maar mensen zetten het gewoon op een bepaalde manier neer en je ziet dan geordende rijtjes. Of ja, nou, het, het, het, het licht, het is, zeker als je dat dan op die grachten ziet. Dan uh, met met met mooi uh, in de ochtend, ja, ja. Uh, mooi strijklicht, dan kan het gewoon een, een, een, een eigenlijk. Ik kan het een schoon het is een schoonheidservaring, hoe gek dat ook mogen klinken. Ik was in Genève. Uh, Geneve. Hè? En uh, daar, uh, daar bouwen ze muurtjes van vuilniszakken. Ach, Zo ja. helemaal het kaarsrecht schitterend ja, ja, ja, ja. Zoals de Zwitsers dat kunnen. Ja. Ah. Heb je zelf ook uh, dat soort voorbeeld buiten? Want je bent veel op congressen geweest. Ja, ja, ja. ja. Nee. En dan was het... Uh, als de anderen uh, uitgingen... dan uh, zei ik dat ik vroeg naar bed ging. Ik deed, want het vond ik toch een beetje uh, dan ingewikkeld... om te zeggen dat ik nog uh, langs de vuilnis ging. Maar dat deed ja. ik dus wel altijd. En... Uh, eh, dan eh, Madrid vond ik ontzettend nou, mooi. Vertel. Want daar heb je eh, eigenlijk een beetje dezelfde cultuur als eh, bij ons in Amsterdam. Dus dan, dan is het weer zichtbaar. En ja, dat is natuurlijk heel leuk om te kijken wat daar dan allemaal op straat ligt. Maar... maar, maar, maar, maar, maar Wordt het anders gepresenteerd dan in Amsterdam bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk net zo mooi. Ja, net zo mooi? Ja, net ja. zo mooi. Maar, maar eh, mensen gooien toch wel... Ik heb het idee dat mensen gewoon hup weggooien. Hoe eh, nee. zijn mensen toch wel maar ja, nog steeds ik, ook liefde ja, Ook voegen. hier gaat het dan weer in de binnenstad. Hè? Ja. Ik heb het niet over de buitenwijken. Nee. Dat is echt een heel ander verhaal. Ja. Daar is vuilnis ook veel rudimentairder. In de, in de, in de binnenstad liggen ook spullen... Ja. Dat, uh, Hoe, zit nog... dat? Hoe zit dat? Want iedereen heeft toch spullen die weg moeten op een gegeven moment? Ja, maar in de, in, ik denk dat in de buitenwijken... heb je ook veel meer containers waar alles uh, in gaat. Dus die spullen zie je dan niet. Dan heb je toch gewoon het huisvuil ja, ja. wat, wat weggaat. En in de binnenstad heb je die containers niet. Ja. Dus dat staat veel meer op straat. En dat ja. heb je in de grote steden. Heb hey. je dat ook behalve in Amerika. Ja. Daar zie je nooit vuilnis. Nooit vuilnis? Nee. Thuister. Dit wat je nu hoort is het geluid van de planeet Jupiter. Althans, het is de elektromagnetische straling van Jupiter... geregistreerd door een van de Voyagers... die door de NASA lang geleden de diepe ruimte in zijn, zijn ingestuurd. En Jupiter is ook hoofdpersoon de ster... van de volgende astronomische bijdrage... die is opgenomen in de achtertuin van een rijtjeshuis... ergens in de provincie Gelderland. Die lantaarnpaal die daar staat, daar hebben we dus last van. Lichtvervuiling. Ja. Oh, door een gat in de heg. Ja, de buurman houdt het gat open. Oh, god aardig. <laughs> Even kijken of ik de goede heb. Ja. En dan zet je hem gewoon uit. Ja. Hey. Heb je het slot veranderd? Nou, dat zou best... Oh nee, toch niet. Dat zou niet best zijn. <laughs> nee. Zo, moest die uit. Donker. Ik heb nog nooit een schok gehad. Gelukkig. Maar dit scheelt heel veel licht natuurlijk. Maar je hebt hier vrij uitzicht eigenlijk over de hemel. Je ziet er vanuit het oosten mooi de maan staan en Jupiter. En dat is eh, ondanks de dichte bebouwing toch eh, best wel redelijk eh, goed te zien. Wat is Jupiter? Daar, Daar rechts die heldere. Oh, Ja. Jupiter. Jupiter. Jupiter. Ik ben Jan Zebrechts. En we zijn in Heukelum. Vast bij Leerdam ligt dat. Uiterste puntje van Gelderland. En we staan hier voor de sterrenwacht en die heet Regulus. Regulus dat is de hoofdster van het sterrenbeeld De Leeuw. En dat is het sterrenbeeld van mijn vrouw. Het observatorium staat in de achtertuin. Van buiten zie je het observatorium Ziet eruit als een tuinhuisje. Ik ga nu het dak open schuiven. Beetje als de Thunderbirds. Ja. ja, dat is allemaal heel spannend hoor. Ja, ik ga... Deze hendel weg. Ja. Nou ja, <laughs> hartstikke idee. Dit is de telescoop. Nou, je ziet daar uh, Jupiter staan. En, uh, hij schuift dus zo uh, naar het zuiden op, hè, naar rechts. En zo meteen staat hij echt zo, als een juweeltje aan de hemel. Is het je favoriete planeet, Jupiter? Eigenlijk wel, ja. ja, ja heeft Jupiter, Jupiter wat andere planeten niet hebben? Ja, ten eerste is hij natuurlijk heel groot. Het is de grootste planeet in ons zonnestelsel. Uh, en uh, daar zijn constant veranderingen op die planeet te zien. Te zien? Ja, op de planeet zelf. Uh, want hij draait in tien uur om zijn as. Het is een joekel van een planeet. Hij is elf keer groter dan de aarde. Echt Heel groot is die. En, maar hij, hij draait in tien uur om zijn as. Dus hij roteert heel snel. En dat, dat kun je dus ook zien. Hè? Als je dus nu kijkt en je kijkt een uur later... Dan zie je dat hij gewoon gedraaid is, die bol. Dan zie je weer andere details. Dat is één ding. En het tweede, wat heel leuk is, dat zijn de maandjes van Jupiter. Hij dus heeft een kan... manen, hè? Ja, hij heeft verschrikkelijk veel manen. Maar... chaos daar. Dat is, ja, dat draai Ik weet niet hoeveel maanden om Jupiter heen en vier kunnen wij er zien. Ja, je moet er van houden, maar dat vind, ik, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik uh, heel boeiend. Ik heb hem nu op datum en ik heb hem op tijd uh, gezet. En dan ga ik naar Solar System en dan zoek ik de planeet op, Jupiter, en dan gaat-ie. Dan zet ik even de douwkap erop. Dat gaat gewoon helemaal, helemaal automatisch, hè? dat is echt ideaal. Dan ga ik hem uh, even een oculair erin zetten. Ik zie je op dit moment... Uh, Heel duidelijk drie maandjes van Jupiter. Heb je wel eens door een telescoop gekeken? Oké, okay, want het is wel even wennen hoor. Nou, ik zeg, kijk er eens even in. Dat groene puntje? Ja, dat groene, groene bolletje, ja, dat is het. Hij staat nu op de kleinste vergroting. Ik kan ook even een andere kleur laten zien. Of even, ik zal het filter even uithalen. Dan heb je wat meer licht. Nou zien we wat helderder. Oh ja. Ik kan hem hier scherp stellen. Met dit wieltje hierboven. Het lijkt als een soort maagdeblesse. Je ziet een wit schijfje en dan zie je dus donkere streepjes overheen. Hè? En dat zijn die uh, uh, wolkenbanden op Jupiter. En oh, Io is even maandje? Dat is maantje, ja. Even ja. De manen. ja. Oh, Jupiter. Ja, Jupiter Jupiter de Lord of the Moons. Hè? En uh, Saturnus is natuurlijk de Lord of the Rings. Ja, Saturnus is de uh, Mars. En dan, vanaf de aarde gezien, krijg je dan Jupiter... En daarna Saturnus, dat zijn wel de, de drie mooiste planeten om te zien. En de maan natuurlijk. De mensen zeggen wel eens, ja, wat, wat, wat hebben we nou aan de maan? Hè? Iedere keer naar de maan kijken, daar krijg je dan niet een keer een sick van. Nou, nee. Ik vergelijk het vaak met muziek. Maar je hebt wel een ziek maar... Ik heb wel een ziek maar dat heb ik ergens anders van gekregen. <lacht> <lacht> maar ja, maar je het, hebt het een is... heleboel ruimteverhalen, science fiction. Ja. Ze komen van Mars en ze komen ja. van Venus. Of wij ja. gaan naar Venus of Mars ja. of naar de maan. Ja. Ja. Maar nooit naar ja. Jupiter. Nee. Het spreekt niet tot de verbeelding, denk ik. Omdat Jupiter, daar kan je niet op lopen, hè. Dat is een gasbol. Dus als er leven zou zijn, dan zou het op een van die manen moeten zijn. Ja, nou, op... op, op Gaan die medes? Uh, ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, daar zijn ze natuurlijk een volop, want uh, we, we denken als mensheid dat we heel veel weten, maar we weten maar een bar weinig. Fire me to the moon, let me play among the stars. See what spring is like on Jupiter and Mars. Voor jou is de nacht dus eigenlijk de mooiste tijd van de dag? In feite wel. Ja, ik ben... Wat, ja. Hoe vaak zit je hier? Eén uh, uh, keer in de week. In die zin, als het helder weer is, ja, dan, uh, dan, dan zit ik soms twee, drie keer zitten. in de week. En soms weer een maand helemaal niet. Dan zit je toch vier uur met ja. een heel klein puntje nee. in de lucht te staan? Nou Nee, zo, uh, of, of, of, ge zo gek ben ik. ik ben, het is wel, het is, geef toe, het is vrij uh, raar wat ik doe. Maar uh, nee, uh, ik doe allerlei dingen. Ten eerste uh, visueel kijken. Dus gewoon even door de telescoop naar een oculair kijken naar de, naar de maan. En dan laat ik gewoon dit, het hele maand op vlak bekijken dan. En dan is heel kinderachtig, maar dan heb ik een soort gevoel dat ik in een ruimteschip zit. Uh, ik zal het je zo laten zien. Nou, je weet, het is echt onvoorstelbaar hoor. Het is zo fascinerend, je hebt echt het gevoel... Ik zit in een ruimteschip, ik, ga, ik zit uh, een kilometer boven de maan... en, en dan zweef ik overheen. Dat relativeert ook wel je dagelijkse beslommering? Absoluut, absoluut. Ja, dan, zeker toen ik nog werkte. Ik ben nog niet zo gek lang geleden gestopt... maar toen ik nog werkte had ik een hele drukke baan. Uh, heel veel stress en, en, uh, en als ik dan... Je, je, je ziet het nu, hè? het is hier stil, het is nacht. Je kijkt dan van onze planeet Aarde Kijk je naar een andere planeet... en dat geeft je rust. Je hebt iets waar zijn wij, on, godsnaam, ons druk over. Dr oh, ja. Ja, ja. Christine Weging uh, praat een beetje omdat je dus uh, morgenster was in Amsterdam, maar ook arts, hè? Dus, klopt. Hè? En uh, in het uh, AMC, het Amstamse Uiteindelijk teren. ben ik in ja. het AMC terechtgekomen. En, ook. en dan zat je ook op de EHBO? Of hier op, op de... Op de, op de nacht zat je daar ook? Op de in het de, AMC college. heb ik ook op de eerste hulp gewerkt. Ja, uh, ja de spoedeisende hulp heette het tegenwoordig. Ja. Daar komen andere Klopt. mensen... andere mensen overdag. Ja, er komen s'nachts hele andere mensen. De, de, de mensen in de nacht... Um, die... Um, het zijn natuurlijk de werkers in de nacht die professioneel uh, moeten uh, in de nacht aanwezig zijn. Maar het zijn ook de mensen die de dag en nacht hebben omgedraaid. De mensen die uh, slecht tegen alle indrukken van de dag kunnen en uh, de rust van de nacht opzoeken. Uh, en die uh, uh, nemen dan de gelegenheid te baat om s'nachts, als ze zich niet lekker voelen of anderszins klachten hebben, uh, naar de eerste hulp te gaan. Maar Je bent in de, met, met pensioen en al een tijdje draai je geen nachtdienst uh, mee, Nee. Ja, ja, ja, maar, je je gaat, een... maar je gaf wel de voorkeur aan nachtdienst hebben. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ik vind het spannend. Warum? Omdat daar uh, andersoortige mensen ja. komen. En ik hou van uh, mensen die niet van 9 tot 5 leven. Dat uh, maar vind ik interessant. En wat ze nou, masker, omdat alles masker wat voor, hoe, voorhouden. Wat, wat... Alles wat anders is, uh, dat vind ik leuk. Uh, dat, dat daagt mij uit. Ja. en De nachtmensen, die, uh, die, die vind ik uh, um, interessanter om te observeren dan de dagmensen. Het is allemaal zo duidelijk. Het is, is allemaal zo duidelijk. Er komt een dief bijvoorbeeld, Alle die, die een foutje heeft uh, gemaakt met de inbraak. En die komt dan ja, het is wat moeilijker om, ja? om te interpreteren, om diagnoses te stellen, <laughs> om, uh, in de nacht dan overdag. Geef eens een uh, voorbeeld. Um, nou, bijvoorbeeld, um, je ja, hebt s'nachts mensen professioneel bezig. Maar er zijn ook mensen, inbrekers, zou je zeggen. Die zijn ja. ook professioneel bezig in de ja, nacht. Ja, zeker. Uh, en ik heb inderdaad uh, een, een, een tweetal mensen een keer gehad... die uh, ver uitgebreide verwondingen aan de handen. En ze zeiden dat ze met glas in de weer waren geweest. Maar het waren evident, uh, waar dat kruidverwondingen. Uh, en het bleek dus, nou, ja, dat hebben ze natuurlijk niet gezegd... maar het is wel ja. de interpretatie dat ze een, uh, een kas... Uh, een, een, een, hoe het, een kluis gekraakt uh, hadden. En, en, en wat mis was gegaan. En dan heb je het beroep ja, ja, ja, ja, ja. ja, daar mag je niks over zeggen. We gaan nu naar het oudste huis van Nederland. Dat staat in Deventer. De drie bewoners van dat huis, vader en zoons Buve... zijn ervan overtuigd dat hier een beruchte gast rondhangt... uit het verre verleden. Sybrand Buve leidt er rond. Van harte welkom in de Buvenburg. Het oudste nog door mensen bewoonde gebouw van Nederland. De leeftijd, ja, de archeologen zijn het er niet over eens... maar in ieder geval 1130. Dat betekent dus dat dit huis zo'n 875 jaar oud is... en dat er, ja, duizend mensen hebben gewoond in de loop der tijd. Daarom heet het ook het huis van de duizend zielen. Het heeft hele bijzondere bewoners gekend, dit huis... Uh, zoals bijvoorbeeld uh, prins Maurits, die heeft hier ook uh, geslapen. Uh, en uh, later, een beroemde man die hier geboren is, was uh, Hendrik Pieter Marchand. De uitvinder van het vrouwenkiesrecht en uh, van spelling, uh, spellingshervorming. En, uh, nou, we kunnen eventjes uh, natuurlijk uh, kijken naar uh, een kamer van een hele bijzondere bewoner. De beruchte hertog van Alva Ook hij heeft hier gelogeerd in de jaren 1560... En het grappige, of het grappige, het, uh, ja, het bijzondere is dat er nog steeds dingen gehoord worden in dat uh, kamertje. Snachts tussen 1 en 2 horen we daar onverklaarbare geluiden. Nou kijk, hier is een heel klein trappetje. En dat gaan we dan op naar boven, naar de Alfa-kamer. Eigenlijk is er ja, niet heel veel te zien. Natuurlijk wel de oude balken. Aan de bovenkant een heel klein raampje waarop je zeg maar, de tuin in kijkt. En hier vandaan komen dus die vreemde geluiden. Het is een soort uh, gebonk met tussenpozen. Dus het is een beetje zo van, uh, je hoort dan bonk. En dan een tijdje weer niets en dan weer. Soms vrij hard. Het is niet elke dag hetzelfde. Niet elke, uh, elke avond hetzelfde. Maar uh, ja, we hebben er gewoon geen verklaring voor. Er zijn uh, ook mensen vertrokken vanwege dit spook. Dus uh, de vorige bewoners, uh, de kinderen daarvan... Uh, die uh, hebben zelfs uh, verschijningen, geestverschijningen gehad. Zover is het bij ons nog niet. Maar die kinderen durfden niet meer uh, in dit huis te slapen. En de bewoner daarvoor is naar Spanje gevlucht. Uh, niet alleen vanwege de astma, maar ook nadrukkelijk vanwege de poltergeist. Nou, u ziet hier een klein kaarsje. Dat is een kaars die we uh, elke avond aansteken. Dat is het enige eigenlijk uh, wat wij dan doen uh, voor deze geest. Um, en uh, ja, hier rechtboven, daar slapen we dus. En daar horen we altijd die geluiden. Uh, ik uh, heb vannacht uh, de microfoon uh, onder mijn bed gelegd. We gaan, uh, we gaan er nu even naar luisteren. Ik hoor nog niets. Misschien houden spoken niet van elektronische apparatuur. Hm. Hoor, hoor ik toch wat. Weet natuurlijk alleen niet of het ook op de band te horen is. Ik hoor het duidelijk. Soms denk ik wel eens. Zo Alfa gerehabiliteerd willen worden. Dat het een soort protest is van me. Ja, Ik heb al een, een heel klein beetje vannacht gehoord. Maar niet, niet zoveel als anders. Maar ik zweer u dat we er elke nacht last van hebben. Ik vind ook wel dat het bij een, bij een zo'n oud huis dat het wel, wel hoort, een huisspook. Dan stel ik voor dat we nu weer de trap afdalen. Maar uh, past u wel op, want het is uh, ook zonder spook enorm gevaarlijk... Hè? dat u niet uw nek breekt. Ja, dat je niet, niet je nek breekt. V vroeger, heel vroeger, wisten mensen precies waar ze moesten lopen in hun huis. In het donker. Ze wisten precies waar alles stond, want je had natuurlijk alleen maar kaarsen en zo. Zeg, Christine Weging we, hadden, we hebben, het, we hebben het, over het over het ziekenhuis waar je als arts hebt gewerkt en, en dan ging je naar huis hoe raad was dat dan? In de nachtdienst, van de nacht uit de nachtdienst. Heb ja, uit de nachtdienst ga je natuurlijk heel vroeg naar huis. En het leukste is dan bijvoorbeeld de zondagochtend. Twee uur, drie uur. Nee, dit, dit waar je nee, dan niet, echt, niet, was dan echt. Dat was ooit. Maar nee, de reguliere nachtdiensten zijn dan een uur of acht, half negen afgelopen. En dan uh, op zondagochtend is het natuurlijk vroeg. En dan ga je naar huis. En ik van het AMC naar de binnenstad is met de metro. Hè. Dat is natuurlijk de meest uh, efficiënte weg. En dat is zondagochtend fascinerend. Je zit in een andere tijdscapsule dan als je op andere momenten in de metro zit. Ja, want als je 9 tot 5 baan hebt. Als je 9 tot 5, zit je ja. steeds in, jezelfde, in dezelfde tijd. Je ziet dezelfde mensen. Je denkt dat het leven zo in elkaar zit. Maar als je andere tijdstippen ziet, zie je hele andere situaties. Kan je hele andere dingen observeren. En op zondagochtend bijvoorbeeld in de Belmen, wat heel erg leuk is, zijn alle kerkgangers. En er zijn heel veel kerken uh, waar uh, de mensen uit de Belmen... Toegaan. Ze zijn allemaal fantastisch mooi aangekleed. En dan zie je: het is één groot feest van mooie meisjes, jongens, eh, dames, heren in, in prachtige kledij. Dat mis je als je een 9-to-5-er bent. Dat zou je ja. nooit zien. Maar, maar je kunt er ook wel proberen uit te breken uit het 9 to 5. Je kunt ook zeggen, van, ik ga, ik, ga, ik ga nu eens... Want dat brengt wel mensen bij elkaar, hè? Hartstikke leuk, ja. Nee, je zou zeggen, want krijg krijgt meer begrip van, oh ja... Die, dus, dus, dus, Zijn, je uh, zou daar een personeelsuitje van kunnen maken. Een personeelsuitje, we gaan het nu... Dat lijkt me echt geweldig <laughs> <laughs> Zeg, je, je bent vertrokken uit Amsterdam. Je woont nou in dedem, ja. Dedemsvaart. Je ja. hebt opgehouden met het uh, morgensterschap, zeg ik het zo goed. Met alles opgehouden. Maar je, je woont vrij groot nu en je hebt al die spulletjes meegenomen. Je hebt heel veel spulletjes doorheen. meegenomen en ja. Ik kan nu naar nou, hartelust gaan koppelen. Ja, koppelen, dus koppelen. dingen, dingen bij elkaar, alles aan elkaar Is er zoveel? Heb je zoveel verzameld? Nou, de verhuizers die keken wel een beetje vreemd. Oh ja. ja. Dus zo van dit is... Dit maar is... die zijn professioneel, dus die laten niet blijken... dat ze daar... Euh, dat wat ze ervan dachten. <laughs> <laughs> zeg, wist ja. je dat er een, een, een nacht van de nacht is op 29 oktober? Is nee, dat wist dat? ik nee, niet. Dat is, uh, informatie daarover is te vinden op uh, www.nachtvandenacht... Nachtconcerten bij Kaarsrichts, donkere vaartochten door natuurgebieden enzovoort. Nou, uh, hartelijk dank uh, voor uh, je aanwezigheid, Christine Weging. Merci. Hartelijk dank Studio Itzerba. Wij gaan gesterkte nacht weer in. En over een paar weekjes worden de dagen alweer langer. Ha, lente 2012. Ik heb er nu...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 Doe de rente vergelijken op regiobank.nl. Dit is Radio 1.